De gevangenis in Tilburg wordt waarschijnlijk een jaar langer verhuurd aan België. Staatssecretaris Teven, reageert daarmee op een verzoek van zijn Belgische collega. In Tilburg zitten zo'n 650 Belgische gevangenen vast. Nederland heeft de cellen niet nodig en in België is er een tekort. Door de huur met een jaar te verlengen kan de gevangenis in Tilburg open blijven. Daar werken meer dan 480 Nederlanders.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 Het weer redelijk helder, kleine kans op mist. Het is tussen de 12 en 17 graden. Overdag eerst veel zon, later bewolking en ook kans op een onweersbuien. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster Astrid de Jong. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Je mag ook even mailen naar nachtzuster.nl of twitteren via nachtsuster. Dus uh, at nachtzuster is dat dan. En chatten kan ook tijdens dit programma via www.nachtsuster.net. Allemaal mogelijkheden om de studio te bereiken met vragen en antwoorden. Ik ben nog op zoek naar antwoorden op de volgende vragen. De vraag van Hans die wil weten waar de benaming Boulevard of Broken Dreams vandaan komt. Ron, die wil weten waarom brandstof niet goedkoper is... als je tankt in de buurt van de raffinaderijen in Pernis. Jaap, die wil weten of het bij andere mensen bekend voorkomt... dat hij bijvoorbeeld na Van Kooten in en de Bizo moet lachen... om het journaal of na een tekenfilm nog helemaal in tekenfilmbeelden denkt... Rutger wil weten waarom er geen aan- en uitknopje op het strijkeizer zit. En Erwin wil weten wie er verantwoordelijk is voor de wit met rode fietswijzer-bordjes. Bijvoorbeeld in de buurt van Nistelrode en Vechel, waar die opeens van 11 kilometer naar 9 kilometer gingen en toen weer naar 11 kilometer. Allemaal vragen die nog beantwoord moeten worden de komende twee uur. Dus mocht je een antwoord weten, bel dan even naar 0800-1121... of stuur dus even een mailtje naar zuster apenstaartje omroepmaxnl En dan is het bijna 4 minuten over 4. En dat is traditioneel het moment dat we disco draaien... op Radio 1 bij Omroep Max. In dit geval draai ik Rigera en Vamos a la Playa. En het is nu 4 seconden over 4 minuten over 4. Dus dat is een mooi moment om daarmee te starten. Er mag gedanst worden. En als u daar geen zin in heeft... Bel dan even naar 0800-1121 met vragen en met antwoorden. Laten we naar het strand gaan. Het schijnt nog steeds uh, 20, 21 graden te zijn op veel plekken in Nederland. Dus uh, nou, eigenlijk nog best strandweer. Jammer dat het zonnetje niet schijnt. 0801121 blijft het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Geri, goedenacht. Goeienacht, Astrid. Hallo, wat kan ik Hallo. voor je doen? Of jij voor oh, mij? Wat, wat een heerlijke muziek, hè? Ik heb me nog maar even een wijntje ingeschonken. Ja, je denkt ook het is zomer, hè? Het is, het is uh... zomer en ik uh, kon niet slapen en, uh, en uh, ik denk ik schenk me er nog lekker eentje in. Nou, er zijn gelukkig genoeg mensen wakker. Laten we er één gezellige nacht van maken. Zo is dat. Um, ik op het gevaar af dat het vervelend wordt, maar ja. ik wou het toch nog eventjes met jou over die hondendagen hebben. Nou, doe maar. Um, ik heb uh, een... Een klein stukje gemist. Want mijn ontvangst van, uh, van Radio 1 is heel slecht uh, geweest, een poosje. Oh. Maar uh, wat ik altijd heb geleerd van mijn vader over uh, de hondsdagen. Als het de eerste dag van de hondsdagen, Dat is op 16 of op 18 juli. Yeah. Ik geloof dat het afgelopen donderdag... De, niet vandaag, maar vandaag voor een week de eerste dag was. Yeah. Uh, en als het dan slecht weer is... Of het is mooi weer. Als het slecht weer is, blijft het ook een hele maand slecht. Oh, Geri, wat zeg je nu? Als het warm weer is, dan blijft het mooi weer. Daar ja, dat klopt dat natuurlijk geen je hout je van. Maand... Wat zeg je? Ja, daar klopt inderdaad geen hout van. Ja, dat het is wel zo. Nee, want vorige week donderdag was het niet zo mooi weer als de afgelopen dagen. Nee, maar het was wel uh, droog weer. Het regende niet. En de temperatuur was heerlijk. Dus dat betekent... Volgens mijn vader dan, ja. dat het de komende maand goed zomerweer blijft. Dus er zal wel eens een buitje er tussendoor komen. Ik, ik wou net zeggen, geen, het geen, wordt maandag waardeloos, Gerry. Ja, niks mee te maken. Ik nee, uh, houd dat negeren we gewoon, vader. dat vind ik ook. Ik hou me ook aan jouw vader. <laughs> het blijft mooi, droog, lekker zomersweer, met heel af en toe een buitje. Ja, nou, ik, uh, ik heb de, de wachttijd even nut om de Enkhuizer almanak op te zoeken, want oh. die moet ik hier nog hebben, maar ik kon hem niet vinden. Oh. Maar um, uh, nog eventjes die mevrouw die zei dan dat die melk uh, zo snel bediert. Ja. Nou, dat is in de tegenwoordige pakken is dat natuurlijk onzin. Dat uh, ook als je een pak melk van uh, in de hond zagen een half uur op een aardig bederft het echt niet. Wat ik me wel kan voorstellen als je bijvoorbeeld een kop melk op het aardig zet en het is broeierig weer. Of je hebt een pansoef. Die moet je echt... In deze tijd van het jaar... Dat is vaak ja, hogere temperaturen. En dan bederft het gewoon sneller. Ja. Kijk, en nu hebben we natuurlijk koelkasten. Maar vroeger, toen, dat, toen daar echt uh, in geloofd werd... Ja. Had je natuurlijk geen koelkasten. Nee. Dus iedereen die... In, in, in die vroeger in die, in die tijd hield men de rekening mee... Dat je uh, alles heel snel... Uh, ja in één portie of weet ik het wat. Maar dat het spul gewoon... Het, de etens waren veel sneller bedierven. Want de melk kwam al warm uit de koel. Ja, dus... Ik bedoel, dan, dan werd... Het, daarom hadden mensen vroeger ook kelders. He, dat werd direct in de kelder zo snel mogelijk koel weggezet. Want als je dat liet staan... ja dan, dan, dan schifte het binnen, uh, binnen een half uur. Maar als je, als je, van, als je vandaag... met deze temperaturen... Een je melk op het aanrecht zet. Nou, bij mij in huis begint de temperatuur al uh, redelijk op te lopen. Ja. Nou, dan is het met een, met een uur, anderhalf, is die melk niet lekker meer. Nee, maar, je, maar jij denkt dat de pakken van tegenwoordig ook nog bijdragen aan de koelheid? Ah, nee hoor, tuurlijk niet. Aan oh. de koelheid, jazeker. Ja. Oh wel. Ja, ik, ik geloof daar niet van. Dan moet er al iets met het pak aan de hand zijn. Hmm, dat okay. kan niet anders. Nou, dat, ik, uh... Uh, volgens mij uh, is het wel duidelijk. Oké. Okay. En ik, ik, uh, dat, ik hoop dat, dat je vader gelijk wellen. had. Ja, je hebt en, helemaal uh, en gelijk. En nog eventjes over dat strijkijzer? Ja. Over die aan- en uitknop. Ja. Je had een goede reden. Trek maar aan de stekker en dan is die uit. En dan kan je hier niet branden, dan is het duidelijk zat. Dan weet je het zeker, hè? Precies. <laughs> Goeienacht. Ik strijk hè? nooit. Ik strijk nooit, maar uh, dat weet ik wel. Ja, precies. Dat, dat, Oké. Okay. Nou, goed. Dag. Fijne uitzending verder. Hetzelfde. Daag. Hoi. Rita. Ja. Hallo. Goeienacht. Hallo. Uh, leuk dat je even spreekt, uh, maar het mijn omgaat toch maar weer over die melk. Ja, ik wel hè. Huisvrouwpraatje. <laughs> nou ja, het is ook belangrijk. Het is ons dagelijks leven. Uh, nou, ik denk dat het meer een beetje de ervaring ook is. Uh, wat mij ervaring is, en dat is mij ook geleerd. Thuis kan je het beste als je de melk in de deur van de koelkast zet, dicht bij het scharnier maar de gewone pakken die je voorlopig nog niet gebruikt, uh, moet je in de koelkast zelf zetten en niet in de deur. Oh. <laughs> ik hoor je al van, nou, nou, mooi verhaal. Ja. Nou, zou, het is heel simpel. Het schudt. Elke oh. keer als die deur open gaat, wordt die melk geschud. Oh. En ik word er een beetje ook in bevestigd. En uh, zomers, uh, als ik zeilde, althans uh, met mijn man zeilde... Mm -hmm. dan was de melk ook ontzettend snel geschift. In ieder geval niet meer Nee, hey, Als je het schudt, dan wordt het uh, boter. Ja, en wat de koelkast aan boord, ja. daar stond natuurlijk direct de melk in. Want dat was het eerste, alles wat uh, je in de zomermaanden kocht... dat moest zo gauw mogelijk uh, in de koelkast... Yeah. Maar aan boord schudt het de hele dag. Ja. Dus je houdt die melk hooguit nog anderhalve dag. En dan is het alweer gebeurd. Wij, wij kochten dus nooit meer gepasteuriseerde melk. Maar altijd gesteriliseerde ja. melk. Ja, ja. Nou, Om, slim. Vanwege dat ja. schudden. Oké, okay, dus niet in de deur. Nou, liever niet. Nee, als het niet hoeft. De koffieroom ja. kan je dus bij het scharnier zetten. Dat redt je wel. Oké. Okay. <laughs> De, de koffieroom mag bij het scharnier. De melk dan in de koelkast en niet in de deur. Ja, dat is het beste plekje voor de melk. Ik, uh, poeh. Het wordt nog een hele toestand dat huishouden. Nou, het is heel simpel. Ja, en, en je de... moet de melk niet schudden. Nee, ja, dat kan ik ook eigenlijk best onthouden. Ja. En als je hem van de supermarkt hebt, dan begint het al dat geschud. Overhoud ja. de melk van de koe naar de, naar de supermarkt. Ja, die koe die loopt, loopt ook al zo te schudden. Precies, dat hoorde je er net al, dat komt warm uit de koe. Ja, ja als het warm uit de koe komt, dan, je doet het nooit in de koelkast en je zet het dan op je aanrecht. Ja, dat is een beetje vraag om moeilijkheden natuurlijk tijdens de hondsdagen. Dat vind ik leuk dat ik je nou eens gesproken heb. Ja, nou, Normaal maar. kan dat niet, want dan ligt mijn man naast me, maar die is nu aan het zeilen. Oh, is die in zijn eentje aan het zeilen? Ja, ik zeil niet meer. Ik oh, heb wel... het wel gehad nu. Ja? Ja. Maar, maar hoezo? Deze week was goed geweest voor me hoor. Het was een redelijke, redelijke wind. Maar jij hebt gewoon op een gegeven moment gezegd: van Nou, pop, ga maar zonder mij. Ja, want het was niks anders dan bidden. Dat ik weer heel aankwam. Echt waar? Ja, je, wat, hoeveel jaar ben je, Rita? Uh, 74. En, en ben je wat gammel geworden? Nee. Oh, oké. Okay. Maar ik, ik, ik zei al vanaf mijn 17e, toen ik verkeering met hem kreeg. Ja. Ja, dan ben je verliefd en dus dan vind je alles wel goed. Ja, en dan e de eerste dertig jaar denk je oké? Okay. Uh, nou, ik, ik zit al naar de vijftig hoor. Ja, maar de, op een gegeven moment. Maar dan komt het moment dat je zegt van nou, ik ga nu maar alleen zeilen. Nou, het, het, het weer is altijd zo uh, onstuimig en hij zeilt alleen, tenminste, voor zijn plezier. Ja. Als het min minstens winstkrachtvrij is. Oh ja, maar dan kan hij toch ook een beetje een compromis sluiten. En zeggen van nou dan gaan we bij Windkracht drie? <laughs> Als, oh, Als zou je drie je... weken weg bent, op een maand. Maar is hij <laughs> nou drie hij weken niet, weg hoor. dan? Gaat eh? hij dan drie weken in zijn eentje weg? Nee, nu, nu hij in zijn eentje gaat, is hij met een week thuis. Een week? En hij belt elke avond waar hij zit. Want oh. overal waar hij naartoe gaat, daar ben ik ooit wel eens geweest. En waar zit hij nu dan? Uh, moment. Dezeel zit hij bij het vogeleiland voor, uh, oh god, hoe heet dat, uh, uh, Andijk. En denk je dan niet van, ah, was ik nou toch maar meegegaan? Nee, want zijn vriend met de mee. Oh, hij vermaakt, zich ook wel. Maar als het wel. niet had gelukt, dan was hij alleen gegaan. Oh. <laughs> ja, dat heb je als je schip hebt, hè. Ja, dan moet je ook wel, hè. Ja. ja. En uh, ja, iedereen moet ook zijn hobby's kunnen hebben. Ja, en die heb ik dus voldoende. Wat, wat doe ben, jij dan, zo... terwijl hij aan het zeilen is? Eh? Wat zit jij dan thuis zo'n beetje te doen, behalve het uh, strijken en melk te schudden? Nou, ik heb een grote hobby, dat is mijn tuin. Oh, die moet ook bijgehouden worden. En ik maak daartussendoor met slecht weer kaartjes. <laughs> Knippen. Dat dus ik kan maken maar wel. Oh, gelukkig. Nou, wanneer komt hij terug? Uh, nou, hij is nou bijna een week weg. Dus hij komt in die weekend, want hij blijft... Hij blijft, nou, de zaterdag en de zondag komt hij sowieso thuis. Omdat mijn vader, die is nu 99. Zo. En dat is het enige uitje dat hij met mijn man zijn borreltje kan drinken om half zes. Is in het weekend de bar open. En, en dan komt je man speciaal thuis nog even voor je vader. Dat is wel weer heel schattig. Ja, we hopen dat hij 100 wordt, maar dat is niet te zeggen. Wanneer is dat? Uh, dat is volgend jaar augustus. Volgende week oh. wordt hij 99. Oh, dat duurt nog een jaar. Dat is een, dat is een spannend jaar. Ja, dus dat wordt elk weekend thuis. Ja, ieder weekend half zes borreltje. De bar open. Ja. Nou, ik uh, bedankt Rita. Ik haal thuis meteen de melk uit de deur. En uh, <laughs> doe je er goed aan je man als die terugkomt. Ja, doe ik. Oké, okay, dag. dag. 0800 1121 Marja. Ja. Hallo. Ja, hallo. Ik heb een uh, antwoord op de vraag van Rutger. Oh, het knopje van de strijkijzer, Ja, maar ja, nou, volgens mij strijkt hij niet. Of hij zit alleen op één stand. Want een strijkijzer heeft een uh, thermostaat. Ja. En dan heb je drie puntjes en dan staat hij op heet. Ja. Dan heb je twee puntjes en dan heb je één puntje. En dan draai je hem door en dan heb je hem nul. Oh! En dan gaat het lampje uit. Dat ronde knopje, ja. Het ronde knopje, <lacht> ja. En het regelknopje. Goh. Ja, huishouden ik... is toch wel hogere natuur, Nee, maar ik denk, ik denk dat Rutger een heel goedkoop strijkijzer heeft, die maar op één stand kan. Ja, dat zijn de oude strijkijzers waar je vroeger ja. de kooltjes in deed. Oh, ja, die moest je nog uh, bovenop... Nee, die moest je bovenop de kolen zetten tot die ja, heet was. Ja, bovenop de kolen, de ja, iets, <laughs> ja. En de moderne strijkijzer met zo'n grote oh. reservoir, zo'n waterreservoir... Ja. die heeft zelfs twee knopjes. Dan wordt hij helemaal aan zijn wenken bediend. Maar voor Dan het... heb je een knopje voor aan en uit en een knopje voor het stoom. Maar die van mij heeft dat niet, hoor. Die nee, kan wel. Waarschijnlijk... Ja, maar die kan wel op die standen, maar die kan niet op standje nul. Alle strijkeisers, nou zolang ik leef, oh. als je hem helemaal doordraait, dan gaat hij op nul. En dan gaat het lampje uit en dan uh, blijft hij koud. Dan wordt hij koud en dan zit er geen stroom meer op. Oh, ik ga dus thuis even helemaal kijken. Helemaal. Ah, moet ik echt helemaal achter in de kast kijken? <laughs> maar dan ga ik eens kijken of daar, of, of, uh, of hoe dat werkt met dat knopje ja Dus het is heel eenvoudig. Alle oh. strijkijzers kunnen uit als je die thermostaat gewoon helemaal op nul zet. En dan gaat maar, het, het lichtje uit. Wat heb, je, heb je het verhaal gehoord van, uh, van Rutger? Ja, dat hij af en toe strijkt, zegt hij. Ja, me. nou ja, maar dat zijn vrouwen ook echt alles, maar dan ook echt alles strijkt? Ja, nou zo gek ben ik niet. Oh, zo, ben je, want zo klonk je wel een beetje, aan, hoor. Ja, dat weet ik wel. Ja. Al vanaf kind zijnde. Dus... Uh, Nee hoor, dat is uh, gewoon heel gebruikelijk. En wat betreft die melk, ja. uh, en dat die zo snel uh, uh, schift. Ja. Ik heb een koelkast en die zet ik op 4 graden. En ik ben alleen en ik, uh, mijn melk blijft zelfs goed na de, na de datum. Dus uh, ik weet niet uh, wat voor koelkast men heeft. En ja. het is gewoon uh, uh, gepasteuriseerde melk. En, dit, en, en je deur schudt niet als je hem open en dicht staat En die pak staat gewoon in de deur. Oh. Dus gewoon een goede koelkast nemen en op 4 graden zetten. Zuch. Want 7 graden is eigenlijk al te warm. Oh. De geadviseerde temperatuur voor een koelkast is 4 graden. En dan blijft gewoon alles goed. Dus ja, de... Je moet het natuurlijk niet een week over datum, maar ik nee. drink mijn melk nog zelfs over datum. En het blijft gewoon uh, nog een paar dagen goed. Dus de Ook de koel... met deze temperatuur: de koelkast op 4 en de... ja. het strijkijzer met het ronde knopje op 0. He, nou, ik, ik denk ja. dat het nog goed komt. Dankjewel, Marja. Ja, oké. Okay. Dag. Hoi. 0800-1121. Bob Marley, Iron, Lion en Zion. <laughs> ja, dat, ik kreeg de tip via via de chat op www.nachtsuster.net van Eline. Ik moet er zelf een beetje om lachen, want Iron is natuurlijk ook uh, strijken. Timo, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Oh. Goedenacht. oh. Ik ben Timo. Ja, ik hoor twee mensen tegelijk. Wat een gezelligheid. Ik hoor Marja en Timo, denk ik. Um, Timo, ik ga eerst even naar Marja, want die begon gewoon het eerste te praten. Dus dan ga ik even... De... Marja? Ja? Ja, sorry. Nou, het, ik had twee mensen ging, tegelijk in de, in de chatbox. Het ging mij om de, uh, uh, um de regen. Ja. ja uh, er is, en dat werd ook al mijn genoemd, zat ook in... Uh, ja. regent het op Sint-Margriet... hebben we zes weken een natte tiet. Uh, dat tiet, dat moet dan tijd hè, oh. rijmen op Margriet. Ja. Uh, Marguerite. ja. ja. Uh, en het was... Uh, Sint-Margriet is op 20 juli. En op 20 juli hebben we mooi weer gehad. Dus we oh. kunnen zes weken mooi weer verwachten. Dus geen, zes weken geen natte tiet? Nee. <laughs> He, gelukkig. Let, letterlijk en figuurlijk niet. Kijk, er zal wel een buitje zo hier en daar uh, vallen. Ja. Gelukkig maar, want uh, de plantjes hebben ook water nodig. Uh, maar het blijft zes weken uh, Mooi weer. Mooi. Nou, dat vind ik fijn ja. om te horen. Ik ben blij dat je het nog even meldt, Marja. Ja, ik denk, hé, hey, dat uh, is een bekend gegeven. Ja, dat moet nog ja. even gemeld. Nou. Dat, die, die hondsdagen, dat zijn de, de dagen na sint margriet Oké, okay, dus na de twintigste pas. Uh, ja. Nou, Oké, okay. dankjewel Marja. En dat is dan die, die zogenaamde regentijd. Of Kijk, niet. nee, dag geen dag. regentijd hè. Okay. En een fijne uitzending verder. Hetzelfde, ja. doei. 0801121 nou, Als je weet wie er verantwoordelijk is voor de wit met rode fietswijzerbordjes. Um, als je het herkent, het verhaal van Jaap... dat hij van Koot in de Bie zit te kijken en dan zo moet lachen om het journaal... of dat hij tekenfilms kijkt en dan tekenfilmplaatjes overal om zich heen ziet. 0801121 uh, Ron wil weten waarom de brandstof niet goedkoper is in de buurt van Pernis bij de raffinaderijen, maar juist duurder. En Hans wil weten waar de uitdrukking Boulevard of Broken Dreams voor Sunset Boulevard vandaan komt. 0800 1121. Timo. Ja, goedemorgen. Afzit met Timo. Hallo. Hoi. Ik bel eigenlijk voor de benzineprijzen ja. van Pernis. Ja. Maar Boulevard of Broken Dreams heb ik ook wel een idee over. Nou. Vertel. Nou, als je zeg maar Hollywood neemt, of Los Angeles... daar zit het Hollywood, geloof ik, in. Ja. En uh, dat is natuurlijk een enorme trekpleister voor uh, potentieel acteertalent. Ja. En als die daar naartoe gaan, zeg maar, gewoon op de bonne om te denken van, ik ga het maken, ik word een ster. Worden ze allemaal serveerster en, ze, en, en serveerder. Serve, ja. Nou ja, daar beginnen ze mee, maar ze hebben natuurlijk wel hoop. Maar het kan natuurlijk ook wel zijn dat die dromen die je hebt, als je naar Los Angeles toe gaat... dat die uiteindelijk wel gebroken worden, omdat het niet zo makkelijk is als dat het lijkt. En dat ze allemaal sneuvelen daar op die uh, Sunset Boulevard. Waar... Ja. Liggen daar? Want daar liggen toch ook die sterren? Dat is toch ook Sunset Boulevard? Nou, ik weet het niet precies, maar dat zou heel goed kunnen. Maar ik neem aan dat als je daar zeg maar, loopt, dat je allemaal sterren om je heen ziet... En als je denkt, ja, ik zou je zo tussen kunnen passen... maar dat het maar niet lukt en maar niet lukt... ja, en dan kan ik me voorstellen dat je, uh, je dromen gebroken worden op die manier. Ja, zit wat in. Goed, en... Um... Ja, die... Uh... Sorry? Ja, wat had je nog meer? Ja, die bedienen prijzen. Ja. Ja, ik denk dat het, dat het uh, gewoon, zeg maar, een kwestie is van vraag en aanbod. In die zin dat, dat zeg maar, in, in onze maatschappij dat het gewoon is van wat, wat uh, je voor een product kan rekenen... dat je dat ervoor vraagt. Want ik bedoel, Coca-Cola is in principe ook... ja, gewoon maar een dubbeltje per fles misschien waard. Maar ja, als dat maar genoeg gehypt wordt, zeg maar... als dat maar genoeg uh, uh, emotionele waarde krijgt... dan is het gewoon meer waard. En uh, ik denk dat het ook met vraag en aanbod met benzine zo opgaat. Als je, zeg maar, de raffinaderijen in Penis hebt staan... Ja. En je hebt concurrerende raffinaderijen in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk. Ja. Dat je gewoon zeg maar uitgaat van de concurrent die kosten moet maken om het verder van hun raffinaderijen te brengen. En dat je dan, uh, hoe dichter je bij je eigen raffinaderij zit, hoe meer je ervoor kan rekenen. Omdat de concurrent dan meer kosten moet maken om het dichter bij jou te brengen. Dat er, dan, dat er dan zeg maar ergens halverwege de concurrerende raffinaderijen en jouw raffinaderij, dat er dan ergens halverwege zeg maar een soort break-even point zit, uh, waar ze in principe allebei even goedkoop naartoe kunnen vervoeren. En dat tot dat punt zeg maar de brandstofprijs zullen dalen. En dat vanaf dat punt de brandstofprijzen weer zullen stijgen. Omdat ze eigenlijk elkaar uit hun eigen toeleveringsgebied willen weghouden. Dus dat je in feite vlakbij de raffinaderij, hoe onlogisch het ook klinkt, dat de kostprijs weliswaar goedkoper is. Maar dat ze meer kunnen vragen, omdat het voor de concurrent duurder is, om op die plaats te leveren. Ja, het, het klinkt op zich niet heel slecht bedacht, Timo. Maar? Nou ja, nee, ik kan er eigenlijk, uh, eigenlijk niet heel erg veel uh, aan afdoen. Oh, dan kon ik het wel. Ja, inderdaad. Nou, ik zat nog even te denken. Uh, want Ik denk dan altijd, oh, dan gaan er weer mensen bellen... En die gaan zeggen ja, maar. Maar ik kan even geen ja, ja maar bedenken. Dus ik kan, uh, ik kan een mooi vinkje zetten bij de vraag. Oké. Okay. Mag ik je, je, je trouwens complimenteren met je telefoon... Uh, hoe zeg je dat? Telefoonmanieren? Met mijn telefoonmanieren? Ja, ik vind dat je heel erg professioneel... en heel erg, uh, ja, hoe moet je dat zeggen... Ja, hoe zeg je dat nou? Ja, dat weet ja, ik niet. Soepel, heel erg soepeltjes met de uh, telefoontjes omgaat Maar ik doe het e, al de, een tijdje, de, Timo. De, daar zouden zou de receptionistes wel eens een cursusje van kunnen krijgen. Oh, dat lijkt me nou toch leuk. Dat lijkt <laughs> me echt heel leuk. Ik ga er, een, congres, een congres voor receptionisten. Ik ]相信. ga er... Ik er meteen een bedrijfje in beginnen. <laughs> wat leuk. Wat een leuk idee. Ja, ja. Oh, dat ga ik doen. Mooi doen. Ja. Uh, dank, u, dank u wel, meneer. Ik uh, hoop u nog eens te spreken. En uh, bedankt voor uw bijdrage. Mag ik u nog een prettige nacht wensen? Uiteraard. Prettige nacht dan. Hoi. Dag. If you want to If you want one... Heavy fuel van de Dire Straits was dat. 0800 blijft het nummer voor vragen en voor antwoorden. Arie, goedenacht. Goedemorgen, met Arie. Goedemorgen. Hallo, ik rij op dit moment langs Penees. Oh. Ja, ik zit op de A15. Ja. En dan noem ik, ja, als de benzine daar natuurlijk... Of de diesel, ik rijd diesel als dat natuurlijk 20 cent goedkoper zou wezen. De liter, omdat ze minder uh, transportkosten zouden hebben, maar... Transportkosten op zulke grote hoeveelheden zijn bijna verwaarloosbaar, denk ik. Oh. Maar, maar dan zou denk ik, uh, iedereen naar Pernis toe komen. Dus het is eigenlijk meer een kwestie van, uh, hoe noem ik, laten we de benzine maar overal uh, dezelfde prijs houden. Maar Ongeveer als je dan, ja. En, uh, ah, hoe noem je het, het is gewoon een logistiek probleem. Iedereen zou naar uh, Pernis toe komen. Ja, dat zou maar, natuurlijk uh, niet best zijn. Nee, dat zou de mensen in Pernice helemaal al niet leuk vinden. Ja. En, en misschien heb ik ook nog wel een antwoord op de rode uh, fiets uh, aan uh, oh, Ja? Nou, hoe noem je het? Gewoon de aanwijzerbordjes van daar en daar uh, ligt die plaats. En, nee, uh, gewoon die witte bordjes met, uh, waar dan op staat uh, Vechel 11 kilometer. Ja, nou, die, die worden gewoon ook door de ANWB uh, verzorgd. En die, die, die rekenen dan ook uit hoeveel kilometer het nog is? Die rekenen inderdaad uit hoeveel kilometer er nog is. Maar nou, nou wil dat wel eens afwijken, denk ik, van welke route dat je neemt. en uh, Want soms dan zie je wel eens: uh, uh, wordt naar een centrum toe één kilometer. En dan kan je het als zwaar al zien liggen. Dus ja, nou. Hoe dat ze hoe, hoe dat, dat precies doen, dat, uh, ja, dat zou ik niet weten. Nou, en is altijd het midden van het centrum. Maar als dat een kilometer is, dan kun je dat inderdaad wel zien, toch? Ja, nou, ik, denk, ik denk dat het dat wel ongeveer zo'n beetje is. Maar dat doen ze misschien van stafkaarten uh, die ze hebben uh, precies uh, uitrekenen dan. Nou ja, maar Erwin vindt het toch raar. Want die reed van Nistelrode naar Veghel of andersom. En dat was 11 kilometer. En toen was hij 2 kilometer verder. Toen was het 9 kilometer. Toen was hij weer 2 kilometer verder. En toen was het weer 11 kilometer. Nou, dan heeft hij misschien omgereden of op de verkeerde route gedomen. Nee, ik denk van niet. Dus, nee, maar het, nee. maar het zelfs waar gehakt, worden, wordt, waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Dus misschien dat iemand van de ANWB wel zich uh, vergist heeft. Ja, ja. In dus, zijn stapeltje bordjes. Zou kunnen, zou kunnen. Kan. Dat uh, durf ik niet uh, te zeggen, maar uh, als hij daar uh, uh, uh, ja, vragen over heeft... en uh, hij weet precies waar dat de paal staat... ik denk dat je dan contact moet uh, opnemen met de ANW. Klopt dat wel? Oké, okay, dankjewel, Arie. Alsjeblieft, hè. Tot ziens. Tot de volgende keer weer. Ja, oké. Okay. Dag. Dag. Dick. Ja, goeiemorgen. Go goeiemorgen. Ben ik, ben ik weer eens? Nou. Nou, ik uh, ben achter. Nou word ik helemaal gek. Wacht even hoor. Een ogenblik. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er, Dick? Nou, dat zal ik je vertellen. Ja. Ik, uh, zit Nachtszuster te luisteren live radio via je website? Via mijn en website? Hoor ik, uh, nou ja, ik, ik, heb, ik heb hier. Ik heb hier uh, even kijken. nachtzuster homepage, Max. Oh. Dan zit ik en dan klik ik op luister live radio. Ik oh heb jee. Ik ga hier ook mijn radiootje aanzetten. Ja. Maar ik heb, hier gewoon, ik heb hier gewoon een gigantische vertraging. Want jij neemt met afscheid van die vorige meneer. Ja. En ik zeg door de telefoon al hallo dik. Luister live radio via je website. Via mijn website? Nou ja, ik heb hier... Hoor Ja, ik vind het wel leuk om even naar ons te... Dat doen we leuk dat samen. Dat hebben we besproken. Ja. Nou, dus wat is nog live, weet je? Als ik inderdaad uh, zou, uh, zou afgaan op, op, uh, op de website van, uh, van Nachtzuster, de homepage van Max, wat er hier dan staat, ja. en ik klik in op Luister Live Radio 1, ja. dan, heb ik, uh, dan heb ik gewoon een, een heel ander... ander uh, dan ben ik... Daar ben ik uh, even kijken, dan loop ik achter. Ja, ik eigenlijk wel. Kijk, let maar op, want nu, nu, zet, nu zet ik de, de, de, de speaker weer van de, af van de computer... Ik zou, uh, zou afgaan op, op, uh, op de website van uh, Nachtzuster, de homepage van Max, wat er hier dan staat. Ja. En ik klik in op Luister Live Radio 1, ja. dan, heb ik, uh, dan heb ik gewoon... Wat is dit, zeg? Ik weet dat ze het doen bij televisie als je bijvoorbeeld programma's of uh, uh, nieuwsuitzendingen hebt vanuit Amerika. Dan doen ze bewuste vertraging om die vertaling, die simultaan vertaling... ...voor de mensen thuis mogelijk te maken... ...zodat ze ondertiteling hebben van datgene wat er dus in het Engels wordt gezegd... Nee, dat, dat doen weten. ze, omdat als jij iets heel schunnigs zegt... ...dan kunnen ze het er nog uitknippen. <lacht> maar kunnen we, dat dan moeten we even proberen. Dick, zeggen eens iets schunnigs. Nee, nee, als ik iets schunnigs zeg... ...dan zeg ik dat wel een keertje onder vier ogen. Dan ja, nee, maar dit, dat hoeft hoef nou ook weer niet... ...maar het is om te <lacht> testen... <lacht> ...of het nee, dan zei, eruit niet. geknipt wordt door iemand. Ja, zou het? Ik denk het. Ja, nou zal ik iets nee, ja, zeg ik dan, dan zeg je, op, dan zeg je iets wat niet heel om erg om is. Zeg dan iets wat uh, een beetje erg is. Uh, nou, wat zal ik je dus zeggen wat heel erg is? Uh, dat het maandag weer gaat regenen terwijl ik verdomme met mijn kleinkinderen hier en mijn zussen. Verdomme, zei en je. dan nou, moet je hem nu aanzetten, dan moet je hem nu aan kijken of het eruit is. Kijk of het eruit geknipt is. Komt-ie? Nou, ik zeggen wat heel het met de Hoor je het nu? Ja, je zei het gewoon weer, hè? Maar verdomme zitten er gewoon nog in, hoor. Je verdomme zat er gewoon nog in, ik hoorde het. Ja, hoor. Ze ja, hebben is een hele slechte, scha slechte schaar bij Max. Ja, maar misschien dat ze net niet op. Want ze verwachten het natuurlijk niet bij nachtszusters. Dat is altijd zo nee. braaf. Dat... Zet hem nog eens aan. Ja, ik zet hem nog eens aan. Oh, we zijn weg. Harder hoor. Hoor je het nu? Ja, je zei het gewoon weer hè? en doen we zitten gewoon... Ja, zie je, nou was die weggepiept. Hallo, Dick? Ja? Ik denk dat dat het is. Wat bedoel je? Nou ja, dat het gewoon is dat ze eruit kunnen piepen. Ja, maar ik, ik weet je wat het is, als ik, laat ik het zo zeggen, als ik uh, nu uh, live radio zou luisteren via uh, internet, ja. en ik zou een vraag stellen, ja, even denken hoor, als ik het, nou, nou moet ik zelf even opletten dat ik het goed zeg, dan ben je eigenlijk al weg, terwijl ik, dan is het toch niet meer live? Want net, net dan weer afscheid van die man en toen moet ja. ik nog komen. Ja. Nou ja, hoe dan ook, ik word er allemaal mal van, maar er zit dus een, een duidelijk uh, verschil. Nou, nee, ja. maar dit is wel waar, want ik ga straks, na, als jij eindelijk klaar bent, dan ga ik met Els praten. Ja. En tegen die tijd dat jij Els hoort, ben ik alweer met Hans aan het praten. Ja, bijvoorbeeld. Dus dan is het gesprek met Hans is live, maar jij zit nog naar Els te luisteren. Ben je eigenlijk al weg? Het is ook niet een beetje verdraging. Nee, maar... nu weten we het wel, Dick. Oh goed. Even wat anders, maar even voor wil. mij nog, Dick. Wat zeg je? Dick. Dick. Ja, ja. ja. het ja. moet natuurlijk allemaal, ik weet die internettermen niet, maar het moet gebufferd en gecomprimeerd en gedecomprimeerd en zo. Dat duurt gewoon nog even. Over een jaar of tien, dan denk je aan mij en dan hoor je gewoon mijn programma. Maar nu moet het nog eventjes... Ik denk nu al elke week aan, want ik zit elke week te luisteren. Oh ja. En ik denk, verdomme, het is weer donderdagnacht. nacht. We gaan weer lekker naar nachtzuster uh, luisteren. Kijk. En dan denk ik, nou, dan uh, komt ze weer aan hoor. onze uh, huh, Nachtzuster. Onze, onze maar blondine. Wij... Dus geen zwart haar en kort haar, wat die mevrouw dacht. Maar Meneer. een leuke blonde vrouw, die heb ik trouwens zelf ook. Oh. Dus die hebben wel het van elkaar weg. Echt wel? Even wat o, anders. Ja. De nacht van je leven hè, komt eraan ja. in dat geest. Ja, ja. ja. Heb, jij, heb jij zelf inzicht in geen wat ik nu gemaild heb aan mijn verhaal, nee. wat ik vorige week met je over had. Nee. Of is dat iets wat Max gaat bepalen zelf? Ja, er zit een, er zit een meneer en die gaat uh, die gaat uitzoeken wie er langs mogen komen. Oké. Okay. Ja, ik ben ik ben. Wie zal ik zijn om te zeggen dat ik, het, dat ik het verhaal heb, maar ik ben er, ik ben met die mail ben ik op een gegeven moment gestopt en heb ik gezegd van als jullie het interessant verder vinden, hoor ik het graag. Ja. Want het verhaal gaat veel langer, dus dat uur kan ik makkelijk vullen. Oké. Okay. niks, maar ik kan wel denk ik twee uur ermee vullen. Kijk. Maar, goed. maar omdat jij het ook presenteert, dacht ja. ik, je hebt er zelf ook een belangrijke vinger uh, in de pap in dit, in dit geval. Ja, ik mag uiteindelijk zeggen, nee daar heb ik geen zin in hoor, die dik doe die maar niet. Dat kan ik oh, nog okay. wel zeggen. Oké, okay. ja. dat zou dus kunnen. Maar dat zeg ja, ik niet jammer, hoor, Dick. Dan, dan... Dan is het leuk dat je nu nog gesproken hebt. Ja, dan ah. hebben we dat in ieder geval. Even voor de mensen die er nu geen touw aan vast kunnen knopen. In augustus presenteer ik drie keer de nacht van uw leven op de vrijdagnacht. Want de collega's van een Nachtvluchten hebben uh, morgen de allerlaatste uitzending. Dan is er vier weken de nacht van uw leven. Drie met mij en eentje met mijn collega Ron Gouwen. En dan is in september komt er een nieuw programma. Waar ik verder nog helemaal niks vanaf weet. Maar wat ik in ieder geval niet ga doen. Oké, okay, nou vind ik jammer. Want ik hoop... Maar mocht, ik, mocht ik worden uitgekozen? Ja, zoveel zo verbeelden, ja. verbeelden heb ik nog wel. Ja. Dan hoop ik wel dat jij dan degene bent oh, okay. die dat presenteert. Nou, dat dus zal ik wel eventjes dus zal ik wel even vragen. Zodat Om we even ik. Het is eenvoudige reden dat ik. Nou ja, ik ben nou zo ingewend de laatste keren dat ik je gesproken heb. Nee, dat heb. begrijp ik. Dat voelt ja. toch prettig, hè? Ja, toch? Ja. Dat, uh, de en, met en met interviewen moet je op je gemak zijn met iemand die je dat kent. Dat is waar. Dat is waar. Maar ja. ik weet niet hoe dat bij mij gaat. Want ik moet wel vijf uur lang met mensen gaan praten. En dan niet zulke korte gesprekjes als nu. Maar echt steeds een uur lang. En sommige mensen hebben natuurlijk ook een heel saai leven. Ja, ja, ja. Nou, kan je vertellen dat dit verhaal dat ik dus al gedeeltelijk... Of voor een groter... Nee, nee, voor, voor een derde, denk ik. Nog niet, nee, nog niet eens een derde. Nee, nee. Maar goed... Net als bij een IJsberg, 7 8 steeds boven, niet? Ja. Nee, 7 8 onderwater onder water en 1 8 steeds bovenwater. boven water. Is dit ook ongeveer in die verhouding. Het is nog een veel langer verhaal dan ik gemeld. Maar ik was op een gegeven moment een beetje zat. Ja. Ik ben het gaan mailen nadat ik je vorige week... Nee, dat heb in. je goed gedaan, Dick. Dat, dat uh, ik zal dus even achteraan gaan. Ik zal er morgen eens even een telefoontje aan wijden. Ik wacht even tot alles, iedereen wakker is. Het heeft, het heeft alles te maken met meneer Hollede, die nu erg uh, actueel is weer omdat hij... Hij gaat columns ja. schrijven. Nou, ik zal dan ook eens dus een column gaan vertellen. Ja. Dick? Want, uh... Dick? Ja. Ja. Volgende keer. Hartstikke goed. Doeg! Ik wens je een prettig weekend. Hé, hey, en als je nou je radio wat harder zet, dan kun je me nog een keer doeg horen zeggen. Ja, hartstikke leuk. Oké. Okay. Doeg. doeg! Doeg! Dat je hebt goed gedaan, Dick. Dat, uh, ik zal dus even achteraan gaan. Ik zal er morgen eens even een telefoontje aan wijden. <laughs> ik wacht even tot iedereen wakker is. Het heeft, het heeft alles te maken met de uur De hier op Hij gaat columns ja. Nou, ik zal er ook eens een column van. Dik? Ja. Dick? Dick? Ja. Ja. Volgende keer. Hartstikke goed. Doeg! Ik wens je een fente weekend. Hé, hey, en als je nou in je radio wilt houden zitten, kun je me nog een keer doel horen zeggen. Ja. Okay. Doeg! Els? Ja, doeg! Doeg. doeg. Ja. Els. Ja, hoi! Hallo! Hoi! Uh, het is inmiddels drie uur nee, geweest dat nee. ik gewacht heb. Nee. Is dat altijd zo? Ik heb je twee keer gesproken, Ja. lange tijd geleden, want ik ben niet altijd in Nederland. Maar ja. uh, Mij drie uur is wel lang hoor. Maar hoezo drie uur? Ik ben om twee uur begonnen. Met het bellen? Is nu vijf voor vijf. Ja, dat is drie uur gewacht en dan was ze weer toet, toet toet toet toet en dan was het weer helemaal. Nou ja, goed. Weet je volgende op te gaan, keer els, niet de els, horen. els, Els, ja. Els, volgende keer als je belt, ja. dan zeg je broccoli en dan trek ik je voor. Echt fijn. Ja. Oh. En ik hou ook nog van broccoli. Nou, jij wel? Ik, ik voelde het gewoon aan. Maar ik, ik zal sowieso even de alarmbellen ik instellen moet op els. Broccoli. Hoe kom je erbij? Ja, dat is een soort codewoord. Dat mag niemand weten, ja, want dan gaat natuurlijk word, iedereen broccoli, broccoli zeggen. Okay, praat ik nooit over? Nee. Ik praat sowieso nooit en ik roddel nooit. Nee. Maar dan moet ik gewoon zeggen broccoli. Ja. Want drie uur vind ik wel lang, hoor. Ja, dat want is je lang. Want het moe. Begrijp ja. je? Ja. En ook niet een van de jongste meer. Nee, en het is... Dan moet ja. ongeveer je moeders leeftijd. Echt waar? Bij je zo oud? Gebeld. Je moeder wel eens, ja. een hele lieve vrouw, wow. en nou, ja, een leuk mens vind ik het ook nog. Afhaal. <lacht> enfin, ik ja. had zoveel vragen, en ik denk, na drie uur, ik val in slaap. Nu weet je het niet meer. Maar ik had zoveel antwoorden. En dat vind ik zo erg. Dat andere mensen dan eerder antwoord geven. Ja, bijvoorbeeld, hè. Deze winter, als schip... Ja. En ik weet niet waarom, hoor. Nee. En dit voorjaar zijn er heel veel verschillende microbiologen op de radio geweest. Oh. Want ik luister liever naar... De zender waar jij nu op zit. Ik ben niet zo'n televisiekijker. Wel naar de krimis, hè? De ja. krimis van de KRO. Je ja. kent het wel, hè? Ja. ja. Nou, daar ben ik gek op. Ja. Maar, ehm. Um, um, ja. Maar God, ja, het is ook zo laat. Ik ben. Even wat had ik dan net Misschien moet je nog even wachten. Ja. En die. Constant was er weer een nieuwe, constant een nieuwe, zeker eentje per week. En toen dacht ik, dat weet ik al lang. Weet ik al lang, maar heel veel mensen weten dat niet. Want jullie begonnen over die hondsdagen. Ja. Nou, dat is allemaal onzin. Ze had beter kunnen vragen, die mevrouw natuurlijk, waar ja. komt de, de naam honds vandaan? Ja. Dat, dat vind ik veel interessanter. Oh. Ja, dat vind ik interessant. Hoe kom je nou aan de naam Honds? Van de Hondster. De Hondster. Ja, Die is zichtbaar je in die periode. Ik weet dat het dan hele hete dagen zijn. Ja. Maar we hebben ook wel eens rotzomers. Maar ja. met hondsdagen wordt dus eigenlijk bedoeld, Astrid... wat ik ook weer van een microbioloog op de radio heb gehoord... daar bedoelen ze gewoon de warmste dagen in Nederland mee. That's all. En... Uh, dan nou zal ik je wat vertellen, die microbiologen. Maar ja. dat wist ik zelf al. Maar Els. Els. Els. Ja. even voor de duidelijkheid. Je weet, je weet, dat dit een programma is met vragen en antwoorden. Ja, dat weet ik. Dus waar wil je naartoe met nog je even microbiologen? Wat te waar Veel mensen wat kan ze nee, hebben? Nee, ja, dat is heel nou, als je leuk. Als ik drie uur wacht, ja. ik denk dan mag je toch wel even vijf minuten praten. Ja, maar nee, nee maar als minuut... ik daar, weet je hoeveel mensen er nu zitten te wachten tot je uitgepraat bent? Ja, schat, en ik drie uur. Ja. Ik uur te ja, maar dat betekent niet dat ik het format van het programma voor je ga aanpassen. Dat hoeft ook niet. Nee, dus niet meer over de. Nee, ik wil niet over de, niet de, microbiologen. de microbiologen. Nee, ik wil niet over de microbiologen, tenzij er een vraag uit voortkomt. Ja, het gaat over de hondstagen. Nee, maar die vraag is al lang op. Waarom die zei ja. dat haar melk zo snel? Ja. Pakken werd. Ja. Um zegt Maar ze houdt er geen rekening mee dat ze misschien met de auto is geweest of op de fiets. En dat die melk misschien een uur onderweg is geweest. En het kan ook nog zijn dat hij geschud heeft in de koelkoosdeur. Nou, daar heb ik nooit last van. En dat wilde ik nou de mensen vertellen. Ik heb kijk nooit naar de, naar de data... Dat zeggen de microbiologen ook. Oh. Dat is allemaal gezond, die data. Dus gooi jij alsjeblieft. Je hebt ook een gezinnetje, een ja. kindje nou geloof ik. Want ik luister altijd naar je. Ja. Gooi nooit iets weg. Weet je wat er... Uh, en ik ben niet gierig hoor. Want nee. ik geef heel veel weg. En ik ben ook niet rijk. Maar ik zal je wat zeggen, Astrid. Ja. Ruiken en proeven. Okay. Yoghurt, vruchtenjoghurt, wat je je kind geeft. Gewone yoghurt, magere yoghurt. alles van Vanille, ruik yoghurt, yoghurt, Ruiken proeven, ja. ruiken proeven. zouten met eten. Ruiken wat en proeven. Wat mijn proefen. vrouw zei, ja. ze zetten het vijf minuten op het aanrecht. En ja. dan is het zuur, dat kan niet. Nee. Dat is onmogelijk. Ik zweer, ik ben verpleegkundige geweest. Ik ben nou wat ouder, maar nee, nee, dat heeft ze echt fout. Dan is zij er lang mee onderweg geweest, in een okay. warme temperatuur, zoals bijvoorbeeld vandaag. Dankjewel, Els. Snap je wat ik bedoel? Ja. En ik bel je nog een keer, want ik heb ook vragen. Maar... Geen drie uur laten wachten. Ik heb heel veel vragen. Ga jij nou maar verder. Maar laat me alsjeblieft nooit meer drie uur wachten. Ja, maar Els, je kunt het... 70, Els, hè? Els. Lieve Els. Ja. Lieve, lieve Els. Dat heb je jij nu ben... zeven keer... Nou, je hebt nu nou toevallig ze... is me vandaag weer verteld door ja. heel veel mensen... Ja. dat ik zo lief ben. Toevallig. Maar... Een beetje te lief. Je kan ook te lief zijn. Els, je nou, hebt nu zeg, zeven keer wat gezegd Wat moet ik vertellen nou? Ja, je hebt nu zeven keer gezegd dat ik je zo lang heb laten wachten, terwijl ik aan het begin van dit. Nee, het... nee, nee, nee, ik, Wij ik, doet ik dat niet, toch? nee, maar nee, ik, ik natuurlijk, ja, de regie natuurlijk. Wat ga doen? Gekkie, ik Beep. woon uh, heel dichtbij, ik weet niet waar je. Uh, ja. Wij, uh, Els, studio's. er zijn allemaal mensen die nu aan het wachten zijn. Ja, ik weet het okay. niet meer. Hoe moet ik okay. die mensen nou helpen en jou helpen? Laat geen mysterie ja. en stuur nooit een man een foto op. Oh. Beloof je me dat? Want dat is oh. tegenwoordig. Levensgevaarlijk. Kijk, jij staat nooit in roddelblaadjes. Je staat nooit in de tabloids. Nee, dat doe ik goed, hè? Dus je he? weet niks van je man, van je relatie. Nee. Van je kindje. Laat dat zo. Oh. Als je dat wil. Maar okay. ga nooit een man een foto opsturen. Dat kan tegenwoordig niet meer. Kom, volgen wel. Als ik waarschuw je, doe het niet. Oké, okay, dankjewel Els. Uh, uh, broccoli, gaat ze volgende keer zeggen. En dat is dan voor ons een codewoord. 0801121. Hans, goeienacht. Dag Astrid. Hallo. Hallo. Wil je een uit, kan ik je een uh, foto je weet, opsturen, Hans? Wat zeg je? Kan ik je misschien een foto opsturen? Van wie? Van wat? Van mezelf. Van jou? Ja. Ja, doe maar. Ik uh, stuur vannacht foto's uit. Oh, nou, doe maar. Oké, okay, komt eraan. Wat kan ik verder voor je doen? Weet je mijn adres? Ja, hoor. O oh, ja, hoe is je er dan? Ja, ik ben gewoon heel handig. <laughs> maar we hebben nog twee minuten 40 voordat het nieuws begint. Uh... Ja, Oké, okay. ik heb de vraag uh, oh. ook aan Martijn gesteld net. Oh. Uh, het Belgische woordje amai. Ja. Wat betekent dat eigenlijk? Oh, dat is een goede vraag, Hans. Ja, dat, dat hoor ik. ik ga wel eens in een café en dan zit een Belgisch meisje. Of uh, ja, oh? weet ik weet niet precies, uh, Zuid-Limburg of België, waar je vandaan... En die zegt, Amaij, dat het, uh, zegt ze dan, Amai, daar heb je Hans weer. Wat zeg je? <laughs> Wat zeg je? Broccoli. <laughs> Broccoli. Hij <laughs> zegt, als je binnenkomt, dan zegt dat meisje, Amai, daar is dan Hans weer. Nee, als je met haar praat, zegt ze, of je stelt een vraag of je met haar praten... Amai. Amai. Amai, ja. ja, ja. Het klinkt ik dat weet, het een weet, beetje niet als. Wat het betekent. Het klinkt dat het een beetje als allemachtig. Ja, ja, ja, ja zou kunnen, ja. Allemaal magisch, zei Bassi vroeger altijd. Ja, nou ja, ik weet niet wat het betekent, precies, maar. Nee. Uh, maar dacht, waar ik is ik dat ga, café? Jongens, Hans. Ja. Waar is dat café? Waar dat café is? Ja. In Enschede. Ja. O, oh. en daar werkt een Belgisch meisje. Het Bolwerk. En de, de Belgisch meisje werkt in het Bolwerk in Enschede? Nee, die uh, woont hier in Enschede. Oh. Ja, oh, en die maar, komt in het, het café. Ik weet niet precies waar ze woont. En dan ga jij in het café een beetje met haar zitten kletsen. Ja, een beetje amai. kletsen. En dan zeggen ze oh. af en toe, amai. Ja. Allemachtig, misschien wel. Ja, ja. allemaal ja, magisch. Misschien wel, uh, Verschillende betekenissen. Maar ik, ik, ik verbaas me, ik heb haar wel eens gevraagd. En dan doet ze heel geheimzinnig over. Oh, ook nog eens een hm? keer. Ja, ik zeg, nou wat, wat, wat, wat, wat betekent dat nou? Ja. nou? Ja. Nou, ik, uh, ik ja, er is vast ja, wel iemand ja, ja. die dat even kan vertalen. Ja. ja iemand die uh, veel weten, vrouw, over de grens komt of die in België zit te luisteren, het kan allemaal. Ja, natuurlijk zit de Belgen te luisteren. Die zijn allemaal gek op jou, joh. Ja, dit is, ik doe het heel goed in de Belgen. Als je foto's stuurt, dan uh, moet je kijken wat ik... De... Uh, ik stuur een pakketje foto's naar België. Ja, aan mij. Naar mij, hè? Ja, ook naar jou. Ik uh, adresseer wel aan het Bolwerk in Enschede. Nee, nee, nee, nee, oh. nee. Ik moet nou, ophangen, Hans, want het nieuws komt eraan. Ja, moet je wel naar mij sturen, hè? Ja, ik stuur het naar jou.